Drie uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt... die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. In de VS werden 16 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van samenzwering... en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. In Groot-Brittannië is de enige arrestant een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Het KLPD kan de aanhouding van de vier overigens niet bevestigen. De arrestaties in de VS volgden na huiszoekingen door de FBI. Volgens de Amerikaanse justitie waren er meer dan 35 huiszoekingsbevelen uitgevaardigd. De hackersgroep Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op het betalingssite PayPal en de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa, die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks nadat die tienduizenden geheime berichten van ambassades had gelekt. De Britse hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die erg traag reageren op het verzoek om extra geld voor de aanpak van de hongersnood... in de Hoorn van Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig... maar er is nog maar 200 miljoen toegezegd of overgemaakt, zegt Oxfam. Ongeveer 145 miljoen daarvan komt van de Britse overheid. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken... krijgen van de hulporganisatie een veeg uit de pan... omdat zij niet of nauwelijks bijdragen. Het heeft al erg lang geduurd voordat de wereld doordrongen raakte... van de ernst van de situatie... En er is nu echt geen excuus meer om te treuzelen, zegt Oxfam. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen van korpsen in het hele land... hebben een soort smartphone waarmee een vingerafdruk digitaal wordt afgelezen. Via een beveiligde verbinding kan de vingerafdruk voor controle worden doorgestuurd... naar een landelijke database. De apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren... op illegale vreemdelingen. Het weer vannacht droog en vanuit het westen opklaringen, ook in de ochtend droog, maar s middags kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het nos Journaal. AWB Verkeersinformatie, alleen meldingen op de A27. Bij knooppunt Rijnsweert is de verbindingsweg in beide richtingen dicht door wegwerkzaamheden. En in de richting Utrecht is de verbindingsweg dicht bij knooppunt Everdingen. En ook dat is vanwege wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Het volgende programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers.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 Alles is te koop. Ook Alexander Kleuping en Ernst-Jan Fout. Ja, daar zijn we weer met ons nieuwe en eenmalige programma Alles is te koop. En wij zijn natuurlijk ook te koop. Dus wilt u deze verschrikkelijke herrie op de achtergrond, de Sovjetzanger, weg hebben? Die overigens een verschrikkelijke hit online is. Dus het ligt echt niet aan onze smaak. Nee. Bel dan gewoon even met 0800 1121. En uh, vertel ons welk favoriete nummer u wil horen. En kom met een goed bot, dan kunnen we al het onderhandelingen voeren. Ja, wij maken het geld vervolgens over naar een willekeurig goed doel. Zoals bijvoorbeeld het dagblad De Telegraaf, waar deze publieke omroep overigens totaal geen connectie mee heeft. Uh, of de persoonlijke bankrekening van Schulparadijs, dat mag u zelf weten. Ieder jaar worden er duizenden boeken uitgegeven. Maar hoe zorg je ervoor als uitgever dat nou juist jouw boek een bestseller wordt? Dit programma heet Alles is te koop moet je met cel geld gaan smijten. Um, hoe werkt dat eigenlijk? Oscar van Gelderen van Labowski Publishers staat bekend als uitgever... die heel goed een nieuwe schrijver in de markt kan zetten. Goedendag meneer van Gelderen. Ja, goedemorgen. Stel, ik schrijf een uh, heel slecht boek. Kan u mij dan nog helpen? Nee, kan ik je niet helpen. <laughs> uh, kijk, een slecht boek. Daar al, zit niemand op te wachten. Zoals er ook niemand zit te wachten op een slecht restaurant... En een slechte plaat, en een slechte film, dat, uh, dat is vrij lastig. Daar, ook daar kan ik weinig meer aan doen dan, vrees ik. Oké, okay, nou stel je voor, even je best doen. Ik schrijf een goed boek. Mm -hmm. uh, hoe zorgt u ervoor dat het verkocht wordt? Nou ja, kijk, uh, ten eerste moet ik even weten waar het over gaat. Dat is misschien wel handig. Ja. Uh, sowieso is het een groot verschil tussen fictie en non-fictie. Fictie is heel erg... Uh, je zou kunnen zeggen dat non-fictie is heel erg vaak op een datum gericht, op een onderwerp gericht pers haalt daar de krent uit de uh, uit de pap, uh, heeft het boek nieuwswaarde, ja of nee. En dan uh, ja, dan is het vaak ook heel snel weer afgelopen met de PR. Dan dus, dus, doet u niet dat soort boeken? Ja, doe ik wel. Oh. Alleen dat dat vergt dus een heel ander soort aanpak. Omdat je daar vaak hebt dat mensen elkaar een beetje de vliegen afvangen. En dat als één iemand het nieuws heeft gebracht, de rest vaak weer afhaakt. Dus dan, en dan, dan moet je ja, gaan onderhandelen met de tv-zenders. Zeker, maar dat moet je ook met, uh, met fictie. Maar hoe gaat dat dan? Dus, dus, wat, wat is bijvoorbeeld een, een nieuwswaardig boek dat u heeft uitgegeven? Nou, bijvoorbeeld uh, Inside uh, Wikileaks oh, ja. uh, van Dom Scheidberg. Daar, daar zat echt wel hard nieuws in. Dat was ook het eerste boek over Wikileaks. Daar zat echt wel hard nieuws in. Hè. Daar heb ik ook uh, deals mee gemaakt voor, met uh, NOS Journaal en met de NRC... Ik had ook deals kunnen maken met RTL Nieuws en met Volkskrant. Maar daar, daar, daar wordt van over onderhandeld. En uh, uiteindelijk is het zo dat je ziet dan wel vaak dat de anderen die het dus niet hebben gekregen... ...ja dan uh, ofwel een beetje meewarig worden en, uh, en niet meer willen publiceren... Ja. ...ofwel uh, boos worden op mij omdat ze het niet hebben gehad. Maar, maar ja. hoe ziet zo'n deal dan uit? Want ik, ik, werk, ik werk bij NRC overdag, s'nachts oh. maak ik radio voor de Telegraaf. Ja. Uh, wat, uh, wat heeft u dan met mijn collega? afgesproken? Nou, uh, bijvoorbeeld exclusiviteit. Dat ik, uh, kijk, sowieso zit je al met uh, RWS-journaal en met NSC... Zet je al dat de een om zeg maar drie uur s middags eruit gaat en de ander om nou ja vanaf vanaf zes uur zijn er zeg maar journaals acht uur en tien uur dus de, dat is al een beetje schipper en je zegt nou oké okay, de een krijgt de televisie de ander krijgt de krant je hmm. kan ook nog zeggen oké okay, de een krijgt het interview met de auteur de ander de voorpublicatie of een stuk uit het boek dus je, je kan op, op meerdere levels wel zeg maar maar onderhandelen maar heeft u dan ook exclusiviteit Dan dus zegt u dan tegen de collega van de NRC uh, je krijgt dit, maar dan mag je vervolgens niet over een ander Wikileaks boek schrijven. Nee, nee, nee, nee. Bovendien kon dat niet, want Doms uit Bergen, dat was het eerste boek. En daar, dat was gewoon een internationale publicatie, waarbij iedereen op dezelfde dag zo ongeveer uitkwam. Dus dat was ook het boek. En er moet voor getekend worden in dat geval. Oh. Bij Hot Books. En bij... tekent daarop, het gewoon een contract. Nou ja, contract bedoel, We hebben geen Moskowits erop gezet, maar... Uh... Maar ze tekenen wel over de inhoud van nou de ja, artikelen? Als, als, als, dat doe ik ook om mezelf te beschermen in dit geval. Want de Duitse uitgever die zei van ja, we vinden het allemaal leuk en aardig dat je uh, dat allemaal regelt. Maar zowel NRC als NWS Gena vaardigden ook iemand af naar Duitsland... en kregen dus als enige exclusieve interviews met uh, okay. Daniel Domtje uit Bergen, om maar wat te noemen. Nou, duidelijk. Zo'n programma als De Wereld rijdt door. Wij spraken net Bert van der Veer... Ja. En die zei dat hij net met de eindredactrice van de Wereldreed Door had geluncht. Ja. Met het idee dat zijn boek dan in het programma besproken zou worden. Doet u dat ja. ook wel eens, lunchen met de eindredactrice ja. van dat programma? Uh, nou, ik lunch niet met de eindredactrice, alhoewel ik die heel aardig vind verder. Maar ik lunch met alle andere redactrices van de Wereldreed door, Oh, daar gaat u we wel me mee toe, lunchen. Gaat u biertje drinken? Nou, nee, bij de lunch drinken we geen bier. Maar uh, vroeger, uh, voor, uh, voor Duke uh, de einddirectrice was, uh, was dat Ewart van der Horst. En ja, daar ging ik dan wel eens een kreef mee eten in Flow. En dan was het voor de rest van, van het jaar. had ik dan mijn deals wel gemaakt. <lacht> maar tegenwoordig uh, is de redactie wat uitgebreider. En uh, werken er 25 bal, geloof ik. Maar we hebben daar uitstekende contacten. Maar zij, zij zijn niet als uh, andere programma's. Zij willen gewoon een leuk programma maken. Als ja. ik daar met drie mensen aankom die allemaal flauwekulfiguren zijn, dan zeggen ze... Ja, dan mag we er niet meer langs niet komen. komen. En, nee, en feestjes? U ben... staat bekend om je feestjes. Ja, ik geef graag feestjes. Werkt het nou ook een beetje goed voor marketing, zo een marketing? Zo'n feest met een random house in, in, in Frankfurt bijvoorbeeld, de grootste boekenbeurs? Uh, nou ja, wij hebben ooit met uh, Vassalucci, dat was mijn eigen uitgeverij, gaven wij een feestje uh, ieder jaar daar en dat deden we om half elf s'avonds. Dan was iedereen al toch al dronken. En bij ons werden er alleen nog maar meer dronken, maar uh, dat, daar namen wij alle Nederlandse auteurs mee uh, naartoe, die we dan hadden. En die stelden we aan iedereen voor, uh, alle buitenlandse mensen. Nederlandse mensen mochten niet op ons feestje komen. Oh. En dan proberen we daar deals te maken. En uh, wij vinden het leuk om feesten te geven. Ik, ik, ik ben liever op een leuk feestje dan dus op een cipher. Maar worden er veel deals gesloten op zo'n feestje? Zeker worden daar deals op gesloten. Sterker nog, ik, uh, ik uh, koop boeken ook op feestjes, waarom niet? Drinkt u dan veel op zo'n feestje of probeert u juist oh, drinken? Brood... Ik drink al drie jaar niet meer, maar uh, ja. ik kocht vroeger, ik moet wel zeggen, sinds ik niet meer drink, koop ik minder op feestjes. Oh, okay. ja. is Sindsdien is het heel goed gegaan met, uh, met de verkoopcijfers. En even van, van die geweldige feestjes naar gewoon een saaie, met de verlichte boekhandel. Ja. Hoe belangrijk is zo'n plek in een boekhandel nou? Waar moet een boek liggen? Nou ja, men zegt altijd natuurlijk bij de kassa, maar uh, kijk, ik zeg altijd, we kunnen maar tien boeken in de top tien. Uh, en dat, hoef je, dat is geen rocket science natuurlijk, maar je moet gewoon... Heel belangrijk is dat je goed in de winkel ligt. Waar is dat Als dan? Als je niet in de winkel ligt, dan kunnen wij uh, herrie maken tot we een ons wegen, maar ja, de klant gaat de winkel in, die ziet het boek niet, neemt oh ja. of iets anders mee of uh, uh, vertrekt uh, uh, schri licht schrijend huiswaarts. Maar, uh, de, maar de, de, de boeken die verkopen zijn die boeken die zo bij de ingang liggen dan of zo op zo'n tafeltje? Nou ja, wel interessant is bijvoorbeeld, als je de meeste boekhandels in Nederland loop je er binnen en dan zie je de top 10. Yeah. Als je bij een merk een boekcenter naar binnen loopt, wat een hele andere boekhandel is met een hele andere filosofie, wat ik een hele interessante filosofie vind, daar vind je, daar loop je naar binnen dan zie je helemaal geen top 10. We fotoboog, je ziet dan eigenlijk alleen maar leuke boeken, boeken mm. over kunst, over design, over literatuur, classics, alles door elkaar heen gefietst, met allemaal een beetje, die allemaal eigenlijk wel proberen te verleiden. En ik denk dat dat... Uh, boekhandels uh, niet goed doen. Dat ze allemaal Eigenlijk zien al die boekhandels dezelfde uit. Je loopt naar binnen en je ziet top 10. Ja. Overal zie je Kluun, overal zie je Herman Koch, overal zie je Saskia Noord. Dat is allemaal prima, maar daarmee onderscheid je niet. Dus wij zeggen bijvoorbeeld, maak nou een tafel met boeken die interessant zijn voor jongeren. Ja, maar ja, zijn te conservatief al die boekwinkels? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen vaak progressiever zijn dan ze zich voordoen. Oh. Maar uh, mensen doen allemaal elkaar na en mensen durven zich niet te onderscheiden. Dus bijvoorbeeld, wat ik net wilde zeggen. Als je nou een jongere uh, uh, wil bereiken, ja, dan moet je niet een boek over, uh, ik noem maar wat, hooligans. Op uh, de zesde verdieping bij uh, sociologie neerleggen. Maar leg dat dan naast Trainspotting en naast Wikileaks en naast James Wordy en naast... Nalden uh, en clubbing en, ja. en fout en ja. gewoon allemaal uh, iedereen die ertoe doet. Ja. Maar dat doen ze dus niet, dus dat wordt allemaal verspreid over die dingen. Dus het is volstrekt onaantrekkelijk, maar ook dat doet het die... American Book Center bijvoorbeeld veel beter. Ja. In. Maar in al die andere boekwinkels, kun je dan zo'n zo mooie plek op die huidige grond, uh, kun je die dan ook kopen? Nou, kopen kan natuurlijk niet, want je, bovendien moeten we die mensen al zo korting geven dat... Uh, maar wat dan wel? Nou uh, ja, in feite, je maakt, ook daarbij worden er gewoon deals gemaakt. Maar noem eens zo'n deal. Wat is nou echt een goede deal om met een boekenwinkel te maken? Nou ja, bijvoorbeeld, nou, uh, wel aardig voorbeeld is de, de ACO uh, op Schiphol. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie plek. Kijk, voor sier-sessies heeft het weinig zin, want ja, je gaat op reis of je gaat niet op reis. Je gaat niet uh, voor een sier-sessie naar Schiphol. Maar het is natuurlijk wel een plek waar iedereen graag uh, wil liggen. En die etalage, die is te koop. Ah, oké. En dat is natuurlijk een aantrekkelijke plek. Maar je probeert zoveel mogelijk samen te werken met die boekhandels. Ik moet zeggen, ik organiseer erg veel feesten en heel veel dingen. Ik doe het ook zoveel mogelijk buiten de boekhandel om, omdat ik dan ook veel meer het op mijn eigen uh, voorwaarden kan doen. En het niet uh, hoeft te doen volgens de regeltjes van de boekhandel. Die al uh, heel snel vindt dat ze uh, enorme PR-bedrijven. Als ze uh, de poster die ik ze toezend aan de binnenkant van het toilet ophangen. Dan vinden ze dat ze enorm aan het campaignen zijn. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat is een nachtelijke les. De boekhandel zijn passé tenzij ze weer wakker worden. <laughs> nou, veel, veel dank voor uw tijd. Graag gedaan, jongens. Welterusten weer. Ik wel weer. weer. Ik wens jullie sterkte en wijsheid. En we bellen elkaar. Okay. Kom allebei maar langs, dan gaan we boeken maken. Oh god, god, god. Dit, uh, ja, dit misschien uh, een keer zo'n feestje. Oké, okay. goed. <laughs> okay. nou, ja, nou, het, uh, hoe vind je dat het tot nu toe gaat, Ernst? Nou, het ik, heb het idee, ik heb heel erg behoefte aan evaluatie. Ik bedoel, op internet dan, dan post je iets en dan krijg je gelijk 20 kilometer drek over je heen. Doodstil is het hier. Ik mis hier je reageert ik... alleen maar vriendelijke dingen om ons, be ja, om ons een beetje uh, <laughs> enthousiast te krijgen. Ik hoop dat tenminste ik daadwerkelijk luister. Zeg maar. uh, je kunt ons vertellen wat je ervan vindt tot nu toe. Dat mag ook uh, verschrikkelijk zijn. Wie weet, heb je wel computervragen? <laughs> Daar weet ik de Ernst en ik heel veel over van. Uh, 0800-1121. Gaan we naar het volgende plaatje. Dat is een hit op internet, een enorme hit. Uh, Madeon heet het. En dit is een gast die heeft ongeveer meer dan 30 verschillende liedjes in elkaar gesampeld. En dat geeft dit resultaat. Kwart over drie dinsdagnacht. Alles is te koop en dat geldt natuurlijk zeker voor de topcriminelen in dit land. Met de beste advocaten en een enorme bankrekening krijg je natuurlijk van alles voor elkaar. En ook hun marketing doen ze steeds beter. Onderwereld PR wordt dat genoemd. Trappen journalisten tegenwoordig nog steeds in die trucjes van misdadigers. Uh, we gaan het vragen aan John van den Heuvel, misdaadverslaggever bij De Telegraaf. Die fantastische krant die niks te maken heeft met deze omroep. Goedenacht. Goeiedag. Wij lazen dat criminelen pas sinds 1980 gebruik maken van journalisten om berichten de wereld in te helpen. Of juist uh, ja, niet in de krant te krijgen. Waarom eigenlijk pas vanaf die tijd, weet u dat? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat er vanaf die tijd misschien voorbeelden bekend zijn geworden. En uh, het verschijnsel georganiseerde misdaad dat we eigenlijk ook pas vanaf die tijd een beetje in kaart zijn gaan brengen. Daarvoor uh, was er natuurlijk wel georganiseerde misdaad. Dat, dat had uh, te maken met de opkomende drugshandel in Amsterdam voornamelijk. Uh, maar uh, zo gestructureerd als het in de jaren daarna ging plaatsvinden, uh, was het toen nog niet. En, en dat is nu nog steeds zo gestructureerd? Uh, worden zo zomeristen... nou, gestructureerd. Uh, laat, ik, laat ik zeggen dat, dat er uh, door bepaalde mensen uit het criminele milieu heel goed wordt nagedacht over hun vak en hoe ze, uh, laten we zeggen, partijen drugs kunnen binnenhalen, maar ook over hoe ze uh, politie en justitie een stap voor kunnen blijven en hoe ze soms de media kunnen gebruiken. En lukt ze dat een beetje, de media gebruiken? Um, nou, kijk, het belangrijkste voor een topcrimineel is om ju juist uit de media te blijven. En uh, daar hebben ze ook veel voor over, omdat uh, ze over het algemeen wel onderkennen dat het moment dat je in de publiciteit verschijnt, dat dat meestal het begin van het einde is. Dat zie je bij alle grote namen van de afgelopen jaren, of het nou uh, Klaas Bruinsma was of Rolleder uh, of de Hakkelaar of, uh, de Hel of de Hells Angels. Op het moment dat ze in de, in de publiciteit uh, gingen verschijnen, ging het eigenlijk bergafwaarts met, uh, met de activiteit. En dus proberen ze dat zo lang mogelijk te voorkomen en dan gaan ze, gaat de hele trucendoos open om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, wat doen ze dan bijvoorbeeld om uitzending te voorkomen? Nou, dat kan van alles zijn. Uh, en het is niet alleen uitzending, maar ook, ook uh, krantpublicaties uh, om die te voorkomen. Dat kan uh, variëren van uh, dreigen. Uh, dat, kan, uh, dat, dat kan in de vorm van uh, gerechtelijke procedures. Bijvoorbeeld, de media probeert kapot te procederen. Dat kan uh, door journalisten onder druk te zetten. Maar het, uh, het kan ook om uh, journalisten in je kamp proberen te krijgen. Dus, dus, dus, dus een keer uit te over, een hapje te eten. En, en op die manier uh, ze eigenlijk deelgenoten laten worden van bepaalde onderdeelgeheimen. Waardoor je er als journalist niet meer over kan schrijven. Ja, want ze, ze proberen u wel eens om te kopen op die manier. Nou, uh, mij uh, niet, maar althans... Dat is, proberen ze het nooit? Het, nou, ik heb het in het verleden eens één keer meegemaakt. Dat was eigenlijk nogal teleurstellend ook. <laughs> voor mij althans, omdat ze kennelijk toch het idee hadden... Uh, dat dat zou kunnen gaan lukken. Aan de andere kant is het ook niet heel ver veronderlijk. Want uh, echt, eh, daar heb ik het niet over, over de kruimelcrimineel... maar de echte grotere jongens... Die uh, hebben heel veel geld en die uh, gaan ervan uit dat ze met het geld eigenlijk alles gedaan kunnen krijgen. Dus ook soms mensen bij politie en justitie omkopen. En natuurlijk proberen ze dat dan ook uh, om, om, om, om, bij, bij journalisten. Dat is wel er gebeurd, ja. En uh, zijn er echt concrete gevallen bekend waarin het een crimineel gelukt is om langer de publiciteit te blijven? Ja, nou, iemand is Klaas Bruins maar is... is, is... ...lang uit de publiciteit gebleven... ...en uh, het was aan de durf van... Uh, ...paroolverslaggever Bart Middelburg te danken... ...dat dat uiteindelijk niet gebeurde... ...en dat luidde ook zijn val in... ...en, en ook uh, daarna zijn er wel criminelen geweest... ...die die ja, poging hebben gedaan... ...om, om, om uit, uit de media te blijven... ...dus zo gauw uh, je zeg maar... ...in, in kranten... Of in televisieprogramma's wordt genoemd, en of het dan met een balkje voor je ogen is of met initialen. Dat is voor, een, een, voor in het leven van een topcrimineel heel vervelend. Uh, je had die wat als Sand Klepper, die gewoon op het moment dat hij hoorde dat bepaalde journalisten met hem bezig waren, dan belde hij ze op en dan zei van nou, als je over me gaat schrijven, is schiet ik je dood. En dat was toch een heel effectief middel om uit de publiciteit te blijven. Um, uiteindelijk redde het hem toch niet, want. want Kijk, op het moment dat je groter wordt in die onderwereld, dan gaan mensen over je praten. Je komt in beeld bij politie en justitie. En dan komt er toch een keer een moment dat, dat journalisten over je gaan schrijven. Maar, maar ze proberen het natuurlijk zo lang mogelijk tegen te houden. Maar zijn journalisten dan afhankelijk van, van, de, van het grote publiek en van, de van bijvoorbeeld justitie? Als die over criminelen beginnen, dan springen jullie erbij. Voor 90% van die journalisten geldt dat wel, denk ik. Kijk, misdaadjournalisten kennen als het goed is wel een beetje het milieu en weten ook welke namen er komen op overdrijven. En dan kies je er soms op een bepaald moment voor om over iemand te gaan schrijven. Zijn er, zijn er nou criminelen die u misschien wel aardig vindt? Ja hoor, sterker nog. Uh, ik denk dat het de kwaliteit van een topcriminel moet zijn om een bepaalde innemendheid te hebben. En uh, om dingen voor je gedaan te kunnen krijgen. Uh, dat moet wel een beetje ook in het karakter zitten van een topcrimineel. Het zijn over het algemeen mensen met twee gezichten. Dus, dus aan de ene kant die innemendheid, uh, iemand waar je gezellig een, een biertje mee kan drinken. Maar aan de andere kant moet je letterlijk over lijken kunnen gaan om een topcrimineel te zijn. Wat, wat, wat is dus, nou echt een aardige topcrimineel dan? Nou, ik, ik kan het hele rijtje uh, noemen. Wat ik, wat Ze zijn die, allemaal was, aardig? Nou, in, in, de, in de gewone omgang. Zijn dat mensen die uh, over, wel over enige sociale vaardig, vaardigheden beschikken? En uh, als ze zeggen waar je best een, uh, een biertje mee kunt drinken en eens uh, een keer een hapje mee kunt eten. Alleen op het moment dat, uh, dat je ruzie met ze krijgt of dat ze denken wat van jou te kunnen, aan jou te kunnen verdienen, uh, dan wordt het een ander verhaal. En dan, dan uh, denk je misschien. Dat je een vriend hebt of dat je uh, een gezellige gesprekspartner hebt. Maar dan kan dat zich aardig tegenkeren. Ja, het is eigenlijk een soort zakelijke verhouding dus. Als je moet je nooit vriendschapsbanden ze met je... Ze komen de... nooit op je verjaardag. Nee, en omgekeerd ook niet. En, en denkt u dat de journalistiek ooit volledig onafhankelijk zal opereren? Of, uh, dat, en dat ze dus of misschien moedig worden of dat dingen meer in de openbaarheid komen... waardoor ze vrijer kunnen opereren? Of blijven de criminelen gewoon heftig geen invloed houden op uw beroepsgroep? Nou, ik... Meevalt. Ik denk dat uh, op het moment dat, dat je, als je kijkt waar uh, misdaadjournalisten de afgelopen jaren over hebben geschreven, uh, bepaalde zaken boven water hebben gekregen, dat criminelen daar heel veel last van hebben gehad. En dat die dreigementen en die intimidaties en die processen die er zijn gevoerd, niet van niks zijn geweest. Op het moment dat criminelen zeggen van, nou, ach, dat kan ons eigenlijk helemaal geen moerschelen schelen, wat zo van de Heuvel of van de Vries of van Bart Middelburg, wat die over ons schrijven, hebben we er toch geen last van. Dat doen wij als werk niet goed. Maar het tegendeel is gebeurd. Uh, er zijn uh, best heftige dingen gebeurd. We, er zijn dreigementen geweest. Ik heb zelf een keer een, een inbraak gewee, gehad in mijn huis. Er zijn uh, processen gevoerd, uh, et cetera. Dus af en toe staan wij kennelijk toch wel op tenen van uh, mensen... die het uh, in ieder geval in mijn ogen verdienen. Nou, dat is een bemoedigende gedachte. Veel dank voor uw tijd, uh, meneer Van der Heuvel. En, en een goede nacht nog. Ja, jullie ook, jongens. Oké, okay, van misdaad naar muziek bij alles is te koop. De grote Henk Westbroek zei het al eens... De hitlijsten zijn onbetrouwbaar. Hij heeft gelijk, want in 2007 kwam een hitlijstliefhebber erachter... dat hij invloed uit kon oefenen op de single top 100. Door zijn toedoen kwam Guus Meeuwis op nummer 1... en stegen speciaal geselecteerde liedjes naar de top 3. Dat was dus in 2007. Of dat nu ook nog kan, gaan we vragen aan Herman Roggeveen. Beroemde blogger, onder andere van nlpop.blog.nl. Goedenacht, Herman. Heeft Henk Westbroek gelijk? Kan je een nummer 1 hit kopen? Nou, wie uh, nog steeds geld over heeft, kan nog altijd gewoon een hit kopen. Hoe dan? Uh, nou, als individueel is het wat moeilijker geworden. Uh, omdat natuurlijk de fysieke single eigenlijk bijna niet meer bestaat. En uh, je kan wel honderd keer een liedje downloaden, maar door het IP-adres is dat zeg maar vrij snel te traceren. dat er sprake is van manipulatie. Maar dat was vroeger toch ook? Als, als iemand dan met uh, tasjes klaar stond in de recordshop om 400 singeltjes in te laden... In de achterbank van zijn Peugeotje, dan, dan, dan wisten we toch ook wel dat er gemanipuleerd werd? Dat wist diegene achter de winkel, uh, uh, tenminste achter de kassa wel. Ja, oh, maar maar er, was geen... samen, er is altijd iemand die de samenstelt, en die, doet, die moet dat dan natuurlijk ook nog zo oh, kunnen ja. constateren. Ja, ja. Maar je hebt nog wel steeds, ook in het land, als je. Uh, uh, iemand betaalt, dat is een soort uh, pluggerachtig figuur. Die heeft dan door heel het land het netwerkje zitten en die betaalt hij dan weer uit om die single te downloaden. Uh, Wat is een plugger? Een plugger is iemand uh, die uh, de muziek promoot bij artiesten, of tenminste bij uh, DJ's en andere mensen. Die en die daar... wordt betaald door? Uh, meestal de platenmaatschappij. Haar. Maar als je als artiest. Nou ja, ik wil niet zeggen dat alle pluggers dat doen, maar je hebt van die tussenpersonen. die dan een netwerkje hebben. en dan zeg je, nou, hier heb je. Nou, ik weet niet in welke opdracht het gaat. En dan kan je op die manier dus uh, zo uh, als artiest je eigen hit laten kopen. Juist. Door nog steeds het volk thuis. Dat is wel makkelijk. Hé, hey, maar even voor de duidelijkheid. hoeveel singles worden er nou ongeveer nog verkocht? Uh, volgens mij, als je nu in één week 500 singles verkoopt. Dat is de eigenheid in de top drie. Moet je wel eerst 500 singles zien te vinden überhaupt nog. En, ja, ook en, downloads, hè. Ja, oh, oké. Okay. Oké, okay, duidelijk. Dus uh, een plugger met een netwerk van 500... die geeft zich een nummer 1 hit. Maar ja. dat is dus echt kinderlijk eenvoudig. Ik bedoel, 500 liedjes laten downloaden... dat is natuurlijk een werkje van niks. Dat is inderdaad vrij makkelijk, ja. En uh, gebeurt hier iets tegen? Is de muziekindustrie er zich bewust van? Of vinden ze dan wel prima? Nou, ik heb het dan, je hebt de Single Top 100 en dat is echt een verkooplijst. Mm -hmm. Ik vind dat nog steeds de meest zuivere lijst. Maar als je kijkt naar waar het grote publiek naar kijkt, dan is dat de top 40 of misschien de mega top 50. En daar wordt dan ook weer airplay meegewogen van bepaalde radiostations, zoals Radio 538 of 3FM. En dat zijn wel een beetje meer de hitlijst waar mensen echt naar kijken, maar die worden dus kapot gemanipuleerd. Nou ja, omdat de airplay daar zo verschrikkelijk zwaar in meeweegt. Oh, okay. Meer dan verkoop. Uh, ja, kan het daar gebeuren dat een, een, een liedje, wat misschien heel goed verkoopt. door manipulatie. nauwelijks uh, een, een deuk in een pakje boven slaat. En hoe zit het dan bij iTunes? Die, die lijst van, uh, van, dat, van dat muziekprogramma op je, op je computer. hoe, hoe uh, be, betrouwbaar zijn die lijsten eigenlijk? Nee, dat is echt een, een downloadlijst. En ik vind die, die geven redelijk goed aan wat er. Gedurende een bepaalde periode populair er is. Ook maar die kun je, niet je dat toch heel makkelijk manipuleren? Door gewoon om een mensen te zeggen: joh, ga mijn singeltje downloaden? Um, dat denk ik inderdaad wel, ja. En als jij nou naar een lijst moet kijken die je het meest betrouwbaar vindt, welke lijst bekijk je dan? Nee, ik vind nog steeds ja, de singel top 100 het meest zuiver, omdat het weliswaar een verkooplijst is waar het te manipuleren valt. Maar van de 9 tot 50 of de top 40 kan ik niet zien hoe die wordt samengesteld. En bovendien is in het verleden ook al ontzettend vaak aangetoond... dat daar ook zo nu en dan wel natte zingenwerk uh, aan te passen Hoezo was. dan? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, ik vroeger eens een keer naar Telekids keek... waar Annette Barlow te gast was en die hoorde ik nog afkondigen... van deze week gestegen naar nummer 2, reel-to-reel, met I like to move it. En dat was voor een top-40 uitzending van drie weken later. Oh. Dus zij wist op die zaterdag hmm. al dat er drie weken later reel-to-reel... Uh, Grootse groot fraude, ging. ik hoor het al. Barlow Gate. En komt er ooit een, een transparante hitlijst, denk je? Wat ik zou toejuichen, en ik denk dat het wel mogelijk moet zijn... maar dat je daar echt wel een uh, medewerker van YouTube moet hebben... is op die manier te kijken, het aantal views op YouTube. Uh, mm. En dan moet je natuurlijk wel videoclips hebben. Je moet misschien ook weer meerdere uploads bij elkaar optellen. Mm -hmm. Maar volgens mij geeft dat echt aan wat populair is. Als mensen op YouTube bekijken, uh, dan heb je niet de, de hinder dat er illegale download is. Of niet betaalde download. En wel betaalde downloads dat de verkoop heel laag is. Maar dat geeft echt aan wat heel populair is. Oké, okay. mm. straks komt uh, uh, Dries Roving. Uh... Op bezoek. Tenminste, die gaan we met bellen. <laughs> Heb je nog tips voor hem? Hoe kan hij nou zijn nummer... Eh, ja, die, die, hoe... hij probeert natuurlijk echt standvast op dat hij al heel lang een, een nummer 1 hit te krijgen. Zonder ja, zonneplugger blijkbaar. Ja, als jij nou hem zou moeten adviseren om een nummer 1 hit te krijgen, wat, wat is dan het traject wat hij moet doorlopen? Nou, wat je nu vroeger zag was dat heel veel artiesten in store optredens deden. Dat wil zeggen dat ze naar een platenzaak gaan of eigenlijk zes op een dag daar optreden en dan singeltjes signeren. Ja. Dat gebeurt niet meer, omdat de fysieke single dus verdwijnt. En je ziet niet heel erg dat artiesten allemaal downloadactie verzinnen. Uh, het bekendste voorbeeld nu is Gerard Joling. Die heeft onlangs uh, een barbecue voor 25 fans die zijn single hadden gedownload georganiseerd. God jezus. Maar dat maar was dus een loterij. En die actie was afgelopen. Meteen daarna kon je weer die single downloaden en dan een ballonvat met Gerard Joling winnen. Oh, en die gaat ah. op dit manier zomaar door met... Allemaal voor stimulatie. Ja, en als Dries uh, daar zin in heeft, zou hij dat ook kunnen doen. Maar goed, die actie kost ja, natuurlijk ja. uh, duizenden euro's, lijkt mij. En uh, dan moet je er wel voor over hebben. Ja, het dat... blijft toch het kopen van je hit. Nou, misschien kunnen we zo'n actie gaan uh, bedenken met Dries. Maar... Hij is vindingrijk genoeg. Ja. Nou, Herman Roggeveen, uh, blogger. Heel veel dank voor je tijd en voor je advies. En ik denk dat uh, Dries Roeving ook heel blij ermee is. Ja, ehm... Um... De, de techniek die inmiddels op internet bekend is gaan staan als Rick Rowling, is uh, dit nummer. En het is onder valse voorwenselen geleid worden naar, naar een link onder, met een tekst als soort van. Uh, dit is een, uh, een sexy filmpje van Jules Paradijs of zo. Maar eigenlijk kom je op een filmpje van Rick Ashley: namelijk het nummer Never Gonna Give You Up. Die draaien we dus. Het is drie minuten over half vier en je luistert naar... Uh, Alles is te koop bij Wakker Nederland. Hij is een van de bekendste zangers van Nederland. Een absolute grootheid. Een heel erg bekende Nederlander. En dat heeft hij allemaal te danken aan zijn eigen uitgekiende mediastrategie. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Dries Roelvink. En we vroegen hem of hij bij ons om half vier s'nachts wilde vertellen... over waarom en hoe hij zo populair is geworden. En dat wilde hij natuurlijk wel. Goedenacht, Dries. Goedenacht. ja, zeggen we nu. Ik wou goedemorgen zeggen, maar uh, dat Ja, dat is ook niet. goed hoor. Goedemorgen. Eigenlijk viel het ons wel een beetje tegen dat je niet zelf naar de studio wilde komen hoor. Ja, dat komt ook omdat ik straks uh, naar een ander programma ga van een collega van jou. Oh, en die, uh, je hebt het die wel echt in, druk? Die zit in Nijmegen. Wat voor, wat voor collega is dat? Giel Belen. Oh ja. oh ja, die doet ook radio. ja. Dat die doet ook radio. Ja. En die staat op de Vierdaagse in, uh, in Nijmegen. En daar rijd ik straks naartoe. Oh, oké. Okay. Dat, uh, dat is een kort nachtje. Het is een korte nacht dicht, ja. ja. Inderdaad. Er hey, kan wel uh, voorkomen in de promotietijd. Ja, precies. Dat is natuurlijk nu hard nodig. In, in, in de media komen. Hoe, hoe media geld ben je eigenlijk? Ja, behoorlijk. Ik besef wel uh, dat <laughs> hoe belangrijk het is uh, dat als je een product in de markt zet... dat iemand er aandacht aan bestijd. Want Je kan het wel leuk voor jezelf maken, maar dan uh, is het misschien niet zo veel hè? He, jij, jij brak in 1993 door met je wereldhit uh, Maria Magdalena. En mm -hmm. was je toen al van plan om elke week in de rollenbaan terecht te komen? Was dat onderdeel van je strategie? Ja, ik dacht daar wel over na. Ik dacht van, uh, ik merkte ook aan de boeking uh, toen dat een beetje ging gebeuren. Dat men wel eens boekte en dat men me zei: Van. Uh, ik weet eigenlijk niet precies wat je gaat zingen. maar ik heb nou zoveel over je gelezen. Ja. Uh, ik ga je maar eens een keer boeken. En dan moet je het wel waarmaken natuurlijk. Als je daar staat, dan moet je zorgen dat het goed is. En dat men dan volgend jaar zegt, dat doen we nog een keer. En was dat niet schikker die eerste keer dat je door een paparazzi-fotograaf hebt vastgelegd? Uh, nee, want dat werd keurig gevraagd. En dan zullen we eens een verhaaltje maken. Want ik was dan een betaald voetballer geweest. En iemand zei van, vind ik wel leuk, je bent nu uh, aan het zingen. En ik had nog helemaal geen plaat gemaakt, niets. Maar uh, men vond het wel leuk om dat uh, een keer op te schrijven. Nou, toen merkte ik meteen uh, reacties... Ik denk, hé, hey, dat, uh, dat kan wel eens handig zijn. En dat draait zich dan enorm uit op een gegeven moment. En hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om in die banen te komen? Bel je ze zelf op? Ik heb ook wel als ik bijvoorbeeld uh, een CD maak. of een, uh, zoals laatst een boek in de markt zet. dat ik dan wel een, uh, een persbericht maak van: jongens, uh, dit en dat is er aan de hand, dit is mijn nummer. Ik hoop dat jullie me bellen en er aandacht aan besteden. En, en stel dat je, dat je nu in een rollenblad terecht zou komen. Kan je, kan je eens improviseren? Kan je iets met ons delen waardoor wij een persbericht kunnen sturen en dat jij over een week in een rollenblad staat? Het ja, wij, wij, wij, is wel belangrijk om te weten. We hebben een hele uh, belangrijke connectie met, met Jules Paradijs van de Beste Krant van Nederland, namelijk de, te, de Telegraaf. Um, als, je, als je nu een nieuwtje hebt, dan kunnen we dat natuurlijk zo doormelen. Nou, tegenwoordig, de laatste tijd. Uh... Ja, is Twitter natuurlijk een belangrijk media. Oh, dat geworden. controleer je helemaal zelf, die mediastrategie natuurlijk. Heb je ons niet voor nodig? Nou ja, alle, allebei zelf, laat ik het zo zeggen. Maar kom eens even met een goed nieuwtje. Met een goed nieuwtje? Ja. Nou ja, wat ik de laatste tijd natuurlijk aan het doen ben... is mijn, uh, mijn Tour de France hier aan het promoten. En, en hoe gaat dat? Uh, nou, dat gaat goed, omdat ik het geluk heb gehad... dat ik uh, het liedje naar Wilfred Genee heb gestuurd. Dan ga je alweer hm. zelf een beetje initiatief nemen. Ik ja. heb het gemaakt voor... Uh, Radio 1, nou die vonden het nou niet uh, zo geweldig dat het programma passen. En dat vond ja, maar jammer. dat is niet echt heel sappig hè, Dries? Je kunt er echt niet mee aankomen bij Sjul. Iets, iets sappigs. Nou, dat zou ik wel goed niet weten, joh. Het is nee. natuurlijk ook erg vroeg nog. Is in Spuiten wordt, en Slik zei bijvoorbeeld dat je wel eens een bruid had genomen op haar eigen bruiloft. Is dat ja. niet zoiets? Dat me... Ja, maar dat is nou niet een eigen leven gaan leiden verder. Oh, de... dat, kwam, dat kwam niet in de krant, dat was meer puur voor dat programma, hè? Maar, hè. maar is het niet gebeurd dan? Ja, maar dat zou iets je dan in een volgesprekje aan, uh, aan iemand van die... En dat misbruik ze dan door het echt te gaan vertellen, dat programma? Nee, dat wist ik. Dat wist ik. Je hebt een volgesprek en uh, je krijgt een aantal vragen. Nou, dit, dit is naar boven gekomen. En, uh, ja, maar of, of ik daar nou echt iets aan gehad heb, nou, geloof ik niet. Heb je daar niks aan gemerkt in je, in je platenverkoop? Nee. En is dat met andere interviews en persmomenten wel? Heb je, zie je echt duidelijk terug van, hé, hey, ik heb in de Telegraaf gestaan... en uh, mijn uh, single wordt beter gedownload? Nou, ik heb een aantal keren uh, op de pagina privé in, uh, in Telegraaf wat, uh, wat kunnen vertellen. En maar dat is natuurlijk en... het punt. Je, je vertelt heel vaak over scheidingen en huwelijken. En het gaat uiteindelijk toch vooral om allemaal privégeluk en, en, en ellende. Dat, dat lezen de mensen graag, toch? Moet je, moet... Ja, ik heb een scheiding achter de rug en uh, nou ja, die zagen wel een tijdje aankomen, dus daar, daar, daar komt er wel iets van naar buiten. En dan, uh, ja, dat is een beetje de keerzijde van de medaille. Je kan niet alleen maar zeggen, jongens, er komt een CD van mij aan. Men vraagt ook door van uh, hoe gaat het verder. Maar dan gebeurt dat en breng je dat dan bewust naar buiten? Bewust je hoeft naar er buiten. natuurlijk niks over te zeggen dat, dat je dat je gaat scheiden en. en... Dat het er al een tijdje aan zat te komen. Er is nee, dan toch uh, een reden waarom je dat vertelt? Nou, het is niet een reden waarom je dat vertelt. Dat, je hebt niet in je achterhoofd, dan, dan verkoop ik weer een singeltje? Nee. <laughs> nee. Nee. Nee. Singeltjes die, die liggen niet eens meer in de winkel tegenwoordig. Nee, dus... maar je begrijpt toch wel wat ik bedoel? Is, is het nou echt, heb je nou nergens in je achterhoofd, op het moment dat je dat tegen een blad zegt of zo... dat je dan denkt van, nou... Dan, dan komt er in ieder geval nog iets goeds van, want dan verkoop ik misschien wat meer plaatjes als ik wat meer in de media kom. Nee, maar ik voel al wel aan dat als iemand mij gaat bellen van een blad, dat ik niet alleen maar moet komen met uh, waar ik nou technisch mee bezig ben. Daar is mij niet in geïnteresseerd. Er komt altijd nog een vraag bij. Nee, je kan dan toch ook gewoon geen antwoord geven? Je geeft dan toch antwoord? Dan ben je toch jezelf aan het verkopen? Ik geef antwoord, ja. En bedenk je dan vooraf uh, wat je gaat vertellen, bijvoorbeeld? Of, of komt, komt, dat, komt dat maar op het moment, zeg maar? Nee, ik voel al een beetje aan, natuurlijk, uh, welke kant het gesprek vaak opgaat. Ja. Je, je hebt een scala aan privéverhalen waar je uit kan putten om zo meer singles te verkopen? Nou, het is net het ene jaar. Uh, stijden zo in, en een andere jaar stijden zo in, natuurlijk. Ik bedoel. Ik heb het daarnet net over de scheiding gehad, dat is drie jaar geleden gebeurd. Ja, dan uh, als er iets van naar buiten komt, dan krijg je ook andere bladen en kranten aan de lijn. En die willen er ook iets over weten. Nou ja, dan vertel je een aantal dingen erover. En ben je nou bewust bezig met, met een mogelijke driemoeheid bij mensen? Ja, doseer je het een beetje? Nee, totaal niet. Dat is een gevaar, kan ik me voorstellen. Nou, dat blijkt al 28 jaar goed te werken. Ik dus, uh, heb nooit, nooit dat, dat mensen gingen klagen erover. Heb ik niet gemerkt, nee. Maar die mediastrategie die je dus nu hebt ontwikkeld... die wil je eigenlijk ook gewoon nog jaren voorzetten als ik het zo uh, goed hoor. Want dat gaat eigenlijk prima. Ja, het loopt allemaal lekker. En, uh, ja, ik bedoel, ik ben 52. Ik hoop uh, nog een jaar of tien te zingen en dan, uh, dan zal het vanzelf wel afnemen. Ja. En We gaan straks je een, een, met draaien. Want het was natuurlijk een voorwaarde. Jij, je, je wilde hier best komen, maar dan moet er wel natuurlijk muziek van je gedraaid worden... Hoe lang geleden heb je bedacht dat je een zo'n nummer moest maken? Nou, eerst, eerst kwam het liedje en uh, er zat een andere tekst op. En toen hoorde ik het merodietje. Toen dacht ik, uh, zal ik voor Radio Tour eens een andere tekst maken? Over de Tour de France, over de gouden tijd, over de... Uh, nou, die tekst heb ik gemaakt en toen... Uh, toen stuurde ik hem naar de radio Radiotour. Ja, dat scoort en... natuurlijk lekker. Je denkt, ik kan die tekst veranderen en dan uh, verkoop ik weer wat plaatjes. Ja, tuurlijk. Ik ja. dacht, in welke periode zitten we zomers? Ik denk, hé, hey, daar hebben we ook de Tour de France. We ja. hebben ook de Radiotour, de laatste, en ik zelf altijd na. Nou... Ah, ja. Hij denk, houdt dat wel, je wel de zelf van de Tour de France. Wel horen. Ja, ben je liever liefhebber van wielrennen? Ja. Maar, maar uiteindelijk hebben ze het gedraaid? Nee. Serieus? Serieus. Serieus. Maar je hebt een, een nummer speciaal geschreven voor voor dat programma en ze draaien hem niet eens. Ja, dat was jammer. Daar heb je ook mee te maken in dit wereldje. Een beetje teleurstelling soms. Ja. dat je denkt hé, hey, ik had het toch echt uh, op hun geënt. Maar waarom denk je dat ze het niet willen draaien? Ik heb daar een gesprekje over gehad met de eindredacteur en die zegt van uh, ik vind het toch niet zo bij het format passen. Wij zitten een beetje meer in de pophoek, wij neigen een beetje naar Radio 3 tegenwoordig in, uh, in Radio Tour en uh, ik denk niet dat we het gebruiken. Maar... Nou ja, dan ga je verder zoeken. Ik denk, hé, hey, mm -hmm. er komt een nieuw programma. Ik zal het eens naar Wilfred geneesturen sturen. Ah, dan heb je een soort backup plan. En, uh, nou, dat was toen, en je bent uh, bij Giel straks. Reactie. Ja, en wij draaien het zo op, op Radio 1. En, en, ja, dus uiteindelijk mag... lukt het je gewoon wel weer. En, maar als we nu TV Oranje aanzetten of op YouTube naar Nederlandse muziek zoeken, zie je allemaal beginnende Nederlandstalige artiesten. Heb je nog tips voor die mensen? Zoals Hoe verkopen ze zichzelf? Daar komt het op neer. Nou, ja, ik zou in ieder geval bij ieder optreden altijd... Uh, Erg je best doen. Ja, natuurlijk. Nee, maar, maar, maar geef eens een goede tip aan zo'n. Hoe kom je in de media? Geen flauw idee. Nou, kom op. Je bent, je bent al 28 jaar expert op dit gebied. Je hebt toch wel een goede tip voor een beginner? Nee. Tegenwoordig zijn er zoveel uh, nieuwe artiesten. En die vragen ook wel eens aan mij van. Uh, ja. Hoe werkt dit? Hoe kom ik in een programma en hoe uh, ik zie jou regelmatig uh, in tv-programma's? Hoe werkt dat? Ja, dat kan ik ook niet vertellen. Geheim van de chef? Ik bedoel, je kan niet uh, een programma maken als je met een hagelnieuwe nieuwe naam aankomt. Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Die, die, die gaat daar niet uh, in trappen. En... Dus je wil eigenlijk de concurrentie gewoon niet helpen? Of, of, of is het meer van dat het gewoon lastig is voor die mensen om een nieuwe naam op te bouwen? Want hoe, doe, hoe doe je dat? Hoe zet je iemand zo in de baan? Ja, banken? heel lastig vind ik dat, ja. ja. Ik heb ook een, uh, een jongen in Amsterdam die... Uh, nou, Quincy heet hij. Quincy. En, uh, de jongen zingt goed en ik, ik gun hem met een en ander. en Ik heb wel eens geprobeerd van... Uh, zou ik op mijn manier hem ergens in een programma kunnen krijgen? Nou oh, ja. Nou, dat krijg ik dus ook niet voor elkaar. Nee, nee. ja. Nou ja, misschien kan hij uh, een scheiding in scène zetten of een bruid zoeken op een bruiloft. Ja, dat trapt mij niet in, hè. Nee, dat heb jij natuurlijk al gedaan. Nee. Nou, we gaan, we gaan naar je, je nieuwe nummer luisteren. Um, veel succes bij Giel zo. Dank voor, je, voor het vroege optreden. En hij staat natuurlijk vanaf nu staat hij in het Radio 1-archief. Dus wie weet het andere omroepen hem ook wel gaan draaien dan. Ja. Onthoud, ja. Wakker Nederland was de eerste en wij groeten met z'n allen Giel Paradijs. Dank je. En dan gaan we je hitje luisteren dan. Dag Fijne dag, man. Bye-bye. Doeg. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo Kom aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door.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 Herry Kuiper is helemaal vergeten Hij wordt opgejaagd terug naar Parijs. Daar is hij, daar moet je je ploeg pakken, pakken dat, zo dat. Toen de de tijd voor mijn leven. Oh joh, oh joh, we worden benauwd met nog ruim vier kilometer te rijden. Toen de Frans de weg voor mijn leven. Wanneer ik dan begin boven de duinen, die duizend duizendkopige menigte staan. Doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh. Naar diep toe. Als hij niet door de wiel zakt, als hij niet de pot in de enkelen krijgt, dan gaat hij deze koning een stap op je naam dringen. Deze stappen naar de Andes. De van mijn leven. En gaat door. En gaat door. De Tour de France. Onbegrijpelijk dat ze dit bij Radio Tour niet draaien. Gelukkig zetten wij het nu recht met een prachtige uh, versie ervan op Radio 1. Dit was het nummer van Dries Roelvink. Uh, luister ook eens naar zijn protégé Quincy, want hij probeert zo hard in de weg te timmeren. En dan gaan we nu van topmuziek naar toppolitiek. Alexander. Ja, stel, uw bedrijf kan zware klappen krijgen door een nieuwe wet... waar op dit moment al vergaderd wordt. Wat doet u dan? Veel bedrijven huren dan voor heel veel geld een lobbyist in. Iemand met veel connecties in de politiek... die zoveel mogelijk Tweede Kamerleden uw kant op ouwe hoort. Hoe gaat dat er nou aan toe? Voor een antwoord op die vraag hebben we oud-LPF-fractievoorzitter... Matt Herben aan het lijntje. Goedendag meneer Herben. Goedenacht. Wat doet u eigenlijk tegenwoordig? We kennen u allemaal als, als LPF-fractievoorzitter, maar wat is uw huidige werk? Ik ben adviseur media en politiek, dus ik, ik werk voor mijzelf zogezegd. En ik adviseer inderdaad ook het bedrijfsleven en uh, ja, kunstinstellingen, kunst en cultuur. Ja, dat gaat alle kanten heen. Maar dan bent u dus eigenlijk part-time media-adviseur, part-time lobbyist. Zie ik dat dan goed? Ja, nou echt lobbyist, zo beschouw ik mezelf niet, maar het is maar wat je als definitie voor lobbyist gebruikt... Kijk, lobbyen lobby eh, is eh, je zaak onder de aandacht brengen van, van de politiek. Ja, dat is natuurlijk iets wat in Den Haag aan de lopende band gebeurt. Hè. Ja. Dat betekent dat bijvoorbeeld een vakbond makkelijker toegang krijgt... tot de Partij van de Arbeid en het bedrijfsleven makkelijker toegang krijgt... tot de VVD, om het zo maar uit te drukken. Maar dat maakt het eh, daarentegen ook juist een uitdaging om te zorgen... dat je als vakbond ook bij de VVD en als bedrijfsleven... ook juist bij de Partij van de Arbeid eh, kan bepleiten wat eh, de... Wat, uh, wat het belang is. Uh, dat soort dingen gebeurt in Den Haag. Maar uh, als je ook begrijpt, uh, de intro is uh, geweest van... ja, je kunt uh, eigenlijk iedereen laten kiezen wat je wil of een product aan de man brengen. Dat gaat dus niet werken. Maar en, hoe gaat het dan wel concreet aan toe? Uh, komen, toen u politicus was, kwamen ze dan bij u op bezoek, op kantoor? Of, uh, of... Ja, je ziet lobbyisten uh, regelmatig langskomen. Ja. Met name, wat ik zei, is dat toch... Uh, van, vanuit de zeg maar de, de milieubeweging en, uh, en Natuurmonumenten, uh, Greenpeace en dat soort organisaties. Die hebben professionele lobbyisten in dienst. Alleen links? Uh, nee, want uh, de, die, ik heb, Daarnaast heb je de vakbonden en uh, en je hebt natuurlijk vanuit het bedrijfsleven VNO NCW. En, uh, en uh, ja, dus de, de, de bekende werkgeversorganisaties. Maar links lobbyt een stuk meer, zegt u. Veel professioneler. Ja, echt waar? V veel beter ook. Uh, dus, uh, dat, dat is, daar kan rechts nog iets van leren. Uh, dit, dit is. Uh, uh, ja, dit is uh, omdat het jarenlang werk vereist, wil je iets aanvaard krijgen. Als je. Uh, als je, uh, zeg maar. Um, uh, je moet eerst zorgen dat. Uh, de politicus is vast ontvankelijk voor suggesties en ideeën, als dat ook in het verkiezingsprogramma staat. Dus je hoeft niet eerder, je moet dus zorgen dat, zeg maar, een, een, een werk aan, we willen een beter milieu. We willen, wat concreet gebeuren onder het vorige kabinet, we willen de gloeilamp uitbannen. He? En dan kan Philips, en dat is natuurlijk gebeurd, Philips heeft natuurlijk best wel ongetwijfeld lobbyisten op pad gehad en hele slimme marketingmensen. Die proberen te zeggen, ja, onze ledlampen zijn milieuvriendelijker dan de, groei, de ouderwetse gloeilampen. Maar, maar het is voordat je zo ver komt, dat, dat de Tweede Kamer, of dat Europa zelfs een, een, een regel aanneemt van gloeilampen moeten worden verboden. Uh, betekent dat je jarenlang daarvoor hebt uh, moeten uitleggen uh, wat, dat, dat we te veel energie verbruiken, dat duurzaamheid belangrijk is, enzovoort. Dus en, hoc lobby heeft geen zin. Als ik nu iets. Bij nee, de... ad -hoc -lobby is het punt dus niet. Maar je moet dus gewoon heel lang werken net aan een soort verkiezingsprogramma... en mensen overtuigen van wat, wat, wat van belang is. En daar zijn mensen die ideologisch bevlogen zijn... die een hele andere wereldvisie hebben, beeld hebben... en dat, dat is per definitie met links het geval. zijn er gewoon veel beter in dan, dan rechtse mensen... die gewoon meer leven van dit, dit is de dag, dit kan ik kopen. Dit. En iedereen zoekt zelf maar uit wat je moet... om het maar eens korter de bocht te formuleren. En ze, Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. En dus daar, daar zit veel minder ideologie bij... Dan uh -huh. uh, als je in een hele andere wereld wilt te scheppen. De maakbaarheid van de samenleving, zoals dat vroeger op plechtig heette, uh, dat is typisch een linkse vondst. Je moet eigenlijk je moet je hele vasthoudende mensen hebben die zich jaren op een onderwerp richten. Een beetje, het is dus geen snel vlugge beroep, het is gewoon saai elke dag de politicus. Uh... Spreken? Ja, gewoon weten wat speelt. speeltje, goed oriënteren, wat is van belang eh, nadenken. Maar het is niet zo, als het gaat om de, met de politiek, eh, dat het iets is als, eh, als als marketing van een product. Eh, de, je hebt gezien eh, ten tijde van Van Rita Verdonk. Uh, werd zij destijds geadviseerd... door mensen die dachten van... politiek, je kunt ook het merk Rita Verdonk... in de markt zetten... als er de nieuwe tube is. Nou, dat werkt dus absoluut niet. Uh, dat, dat, dat heb ik ook nooit in, eerlijk gezegd in geloven... hoewel ik in mijn hart... Altijd bevriend was met Rita Verdonk, Ik vond die aanpak volkomen verkeerd. Uh, het is. Het is uh, uh, politiek is niet iets. wat je kunt behandelen als een commercieel product. Aan uh, politiek gaat een hele lange voorbereiding vooraf. en ook echt inzicht in wat de samenleving echt nodig heeft. Wat vond, uh, had, had Pim eigenlijk vaak contact met lobbyisten? Nee, absoluut niet. Nee? Pim was een volledige self-made man. Uh, dus uh, wij hadden eigenlijk helemaal geen. Uh, geen, geen uh, ...geen adviseurs van buiten in de laatste weken vlak voor de moord... ...was het eerlijk gezegd een... Uh, ...zaten we s'avonds uh, onder vier ogen gewoon dingen te bespreken. Dat gaan we dus, of dat gaan we zo doen. En, uh, en, en, de, en afgezien van, van een fax die af en toe binnenkwam van een bevriend... Uh, ...bevriende... ja, gewoon een vriend. Uh, uit een vriendenkring van hem. Uh, was het eerlijk gezegd vrij eenzaam wat hij deed. Ik, ik herinner me ook echt. Ik zie hem ook echt nog in mijn geheugen... Vaak als ik s'avonds binnenkwam, zag ik achter zijn uh, computertje zitten, of uh, met een brilletje op een puntje van zijn neus. En dan was hij gewoon, ja, gewoon aan het denken en aan het schrijven. En dat is een heel ander beeld dan de flamboyante man die hij in de buitenwereld kent. Uh, het, het, uh, nee, het is, uh, het is vaak. Uh, hij heeft eigenlijk alles. Uh, zelf uh, de kennis die hij heeft verworven en ook zelf de verbanden gelegd en bedacht. Want Hij had helemaal en... geen lobbyisten nodig. Nee, absoluut niet. Ik, ik, ik, ik, ik heb eerlijk gezegd in die... Nou, pak een beetje die kleine drie maanden dat we die verkiezingscampagne samen gevoerd hebben. Ik heb geen lobbyist gezien. Ten slotte, we weten allemaal van u dat u vervind vliegtuigspotter bent? Of doet u dat niet meer? Nou, dat, uh, ik heb uh, de, in, de, wat is het, in 2003 uh, elf Nederlandse jongens uit de Griekse cel gehaald... Dat heb ik spotters. En uh, mijzelf uh, ben ik, uh, ik, ben, ik ben een luchtvaartjournalist geweest. Ik ken die wereld maar. U gaat niet ik, meer spotten? Ik, uh, ik denk dat ik sinds mijn 24e niet meer gespot heb. Want dat wow. is heel lang geleden. Waarom ik niet meer? Dat is een jeugdhobby van mij geweest. En, en toen ik trouwde, mijn 24e, ben ik andere dingen gaan doen. Oh, u je mag niet <laughs> meer spotten van uw vrouw. Nou, nee hoor. Maar kijk, de, de weer. Ik, vind, ik vind de luchtvaart nog steeds fascinerend. Maar kriebelt maar, het nooit om even naar Schiphol te rijden? Nee dat absoluut niet. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Ik had zo gehoopt dat daar toch een deel van het hart voor het lobbyen voor, de, voor Defensie en Veiligheid dan vandaan komt. Nee. Maar dat zie ik nee. helemaal verkeerd. Ik heb een veel te romantisch beeld van Ja, van de helaas. Ik denk dat het... Zo werkt het niet, nee. Dus, uh, de, de, uh, de luchtvaart vind ik fascinerend als vanwege de techniek. En de innovatie die eruit is, zeg wel eens de luchtvaart en überhaupt de defensieindustrie, dat is de moeder van alle kenniseconomieën. En daar komt een wezenlijke vooruitgang vandaan. En als je nou praat over internet of het vliegtuig of wat dan ook, dat zijn allemaal dingen die bedacht zijn destijds in de afgelopen eeuw eh, in opdracht van, van de Amerikaanse of de Europese defensie. Het internet is gewoon een wezen ontstaan als een... Als een, als een opdracht vanuit het Pentagon. En dat is fascinerend om te zien wat er leeft. En die, en die fascinatie voor techniek. Ja, als je dan toch iets wil hebben. Iets, iets wat, wat, wat mijn hart sneller doet kloppen, ja. Ja, nou, daar gaat u nog wel even mee door ook. Dus daar, daar mogen we dankbaar voor zijn. Wij internetgebruikers. Ja, onder andere dat, ja. Nou, dus, daar zijn wij dan in ieder geval heel erg blij mee. Mag ik u hartelijk danken. Oud-LPF-fractievoorzitter Matt Herbe. Goeienacht. Graag gedaan. Nou, en met Matt Herbe zijn we aan het einde gekomen. Van alles is te koop. Alles... Uh, Blik te koop, vooral oh. Games. En uh, we zijn heel blij dat u het misschien wel twee uur met ons heeft uitgehouden. Er komen nog twee uur aan, Hoogstadio. Erik, wat ga je doen? Ja jongens, ik wil even mijn, uh, mijn programma pluggen. Kan dat bij jullie? Dat ga, Hoeveel, kost dat? Ga Hoeveel kost dat? Hoeveel kost dat? Voor jou is het gratis als je zo nog het koffie haalt. Ja, <laughs> we zijn wakker Nederland en productiemaatschappijen en andere dingen gelieerd daaraan. Ja. Dat doen we helemaal niet zo moeilijk. Het gaat allemaal nee, dat kan aan gewoon met publiek ik. geld. Oké, okay, ja. heel goed. Ja, zometeen na het nieuws van 4 uur begint Hoax Radio, ook een nieuw programma van WNL. En daarin gaan wij kijken naar de gekke nieuwsberichten van de afgelopen week. En uh, is het nou waar of niet? Is het echt gebeurd? We gaan het onder andere hebben over Bigfoot... Kan zo'n echte aapmens, kan dat echt bestaan of niet? U gaat erachter komen vannacht. En er schijnt een haai te zwemmen in het IJsselmeer. Oh, oh jezus. Jongens. Dit is de Puma. Wij moeten nog terug naar Amsterdam. Dit is de Puma van 2011. Eerns, wat vond je is ervan? het echt zo? Oh ja, nee, zeker. We gaan erachter komen. Ernst, wat vond je ervan? Ik vind maken luxe. Er dus zat daar een fantastische redactie die voor ons eigenlijk alles voorbereid heeft. Hij hoeft alleen maar vragen te stellen. Nou, een... En toch ben ik erachter gekomen dat het een vak is. Weet je dat? Wij, wij doen natuurlijk maar wat. Ja. Dit, dit kunnen wij eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind het toch knap, die mensen die en tegelijkertijd kunnen twitteren... en het ding kunnen vol oude en dan ook nog weten waar ze over lullen. Het zijn helden. Het zijn absolute helden. Nou, wij sluiten af met um, een, uh, een lokroep uh, voor Sjul Paradijs. We hebben geen probleemwerk gehad. Um, wel heel veel andere dingen. We hopen dat we uh, zijn goedkeuring kunnen wegdragen. En daarom sluiten we af uh, met het Wilhelmus. Goedenacht. Tot ziens.